Herman Vriend met het NOS Journaal. In de slepende kabinets wordt opnieuw een belangrijke horder te zijn genomen. Na een marathonvergadering hebben de acht betrokken partijen vanochtend een akkoord bereikt over de financieringswet. Daarin is afgesproken dat de gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel meer financiële zelfstandigheid krijgen. Dat verloopt via belastingen. De Franstaligen krijgen een compensatie omdat de nieuwe wet voor hen mogelijk nadelig uitpakt. Ook krijgen de gewesten zeggenschap over zaken zoals de kinderbijslag en delen van het gezondheids- en arbeidsmarktbeleid. Deze maand kwamen de Belgische informatiebesprekingen weer op gang na een akkoord over de splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vuurvoorde. De verdreven Libische leider Gaddafi blijft vastberaden strijden tegen het nieuwe regime. Dat heeft een dochter Aisha gezegd op een Syrische radiozender. Ze omschreven de nieuwe machthebbers in Libië als verraders. Wie zegt jullie dat ze het volk niet opnieuw zullen verraden, hield de Libiërs voor. Aisha Gaddafi vluchtte eind augustus met haar moeder en twee van haar broers naar Algerije... toen de opstandelingen op het punt stonden om Tripoli in te nemen. Waar Gaddafi is, is niet bekend. Hij liet onlangs via hetzelfde Syrische radiostation weten dat hij de strijd nooit zal opgeven. Brokstukken van een NASA-satelliet zijn mogelijk neergekomen in Canada. De satelliet keerde vanochtend terug in de damkring, waar het grotendeels verbrandde. Op Twitter staan berichten dat er puin is gevonden bij een dorp ten zuiden van Calgary in het westen van Canada. Het zijn mogelijk restanten van de satelliet. Volgens zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De satelliet heeft sinds 1991 rondjes gedraaid om de aarde. Het zou de grootste satellietinslag van de NASA zijn in meer dan 30 jaar. Het weer. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. In de middagtemperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het ook zonnig. Met ochtends eerst plaatselijk mist. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file door werkzaamheden tussen Vianen en Nieuwegein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Een hele goedemorgen Zandvoort uh, van zaterdag 24 september 2011. Techniek is in handen van Pascal van der Beek, redactie Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie wordt overheerlijk geschonken hier live in Hotel Hoogland door Yvonne Roosendaal. Presentatie Benno Veugen en Betty van Vorst. Betty, goedemorgen. Goedemorgen Benno. Waar gaan we het over hebben vanochtend? Ja, wij gaan beginnen met uh, Els Kuiper. Zij komt praten over het dorpsomroepersconcours, wat uh, vanmiddag plaats gaat vinden. En Ben Zonneveld komt nog even langs om te vertellen over de Chanticore dit weekend. Ja, en het volgende onderwerp is Hubert Habers van Sportservice. De sportpas is er weer. En natuurlijk een heleboel andere activiteiten. Daarna krijgen we Els Bruins. Zij is activiteitenbegeleidster bij Ook Samen. En na 11 uur beginnen we met uh, ja, een item over de algemene plaatselijke verordening, het APV. Ellen Verheij de, Haas, die, de Gaas sorry, van de VVD komt erover praten met Edwin van der Slik. En die is een bewoner van de boulevard. Daarna krijgen we Wim en Nelke Zij komen praten over kunstkracht 12. En tenslotte Gerard Scholten, de duinwachter, komt vertellen natuurlijk de laatste nieuwtjes over onze achtertuin van Zandvoort en de excursies en activiteiten van de waterleidingduinen. En wij beginnen eerst met muziek en dat is Queen met de Show Must Go On. Ik zie opnieuw het zwarte veld. bont gekleurde kramen. Huizen rug aan rug. Twee oude schoolgebouwen. Ik zie en hoor de meisjes en de jongens. Liedjes vol verlangen. Ik volg het spoor van de blauwe tram. En zie het eindstation. Waar mensen bruin gebrand ontspannen wachten. De kermis draait op volle toeren. Nog zwevend stap ik uit. Dankjewel Adam Mol. Mooie opening van Goedemorgen Zandvoort, live hier in Hotel Hoogland. Um, straks gaan we natuurlijk verder praten over kunstkracht 12, want aarde. De, uh, gedichten maken deel uit van kunstkracht 12, hè? Ja, het is een uh, onderdeel uh, wat uh, twee jaar geleden uh, erbij gekomen is. Uh, ik werd toen uh, dichter bij zee en um, ook lid van, uh, vriend van, van de BKZ... En uh, we hebben toen een, vorig jaar een poëzieroute uh, gehouden. Met uh, leden van de Nieuwe Eglantier, Een dichterskring uit Haarlem waar ik uh, deel uh, uitneem. En we zijn toen uh, ja, langs verschillende locaties gegaan. En hebben daar uh, telkens een half uur uh, voorgedragen uit eigen werk. Dat was leuk. Hoe wordt dat ontvangen? Ja, uh, mensen waren toch wel enthousiast. Uh, het, uh, uh, het is toch Het Het hele... Uh, Kunst, uh, ja, het verbreedt, precies. Ja, ja, het maakt dat wat, uh, wat ruimer, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, um, je hebt nog een uh, gedicht voor ons, hè? Ja, want je, ik heb begrepen, je gaat stoppen ja. als dichter bij zee. Um, ja, de aanstelling in eerste instantie was voor twee jaar. Um, ja, toen werd er nagedacht over opvolging, maar dat uh, is uh, niet gelukt vanwege de... Financiële situatie op dit moment, sponsoren zijn moeilijk te vinden en de gemeente die... Uh, dichters wel? Uh, nou, in Zandvoort uh, zijn er zeker een aantal uh, dichters, uh, maar uh, de spoeling is natuurlijk een stuk dunner dan uh, in Haarlem. He, in Haarlem, uh, ja, daar leeft uh, ja. de poëzie uh, bijzonder. Oké, okay. ja. maar in Zandvoort niet zo? Um, nou, degene die dichten en echt in een kring willen uh, meedraaien om, om zich uh, ja, uh, te spiegelen, zeg maar, uh, die gaan dan toch wel naar Haarlem toe. Ja, ja, ja, omdat oh. daar de, ja, meer mogelijkheden zijn. Oké. Okay. Goed, nou in ieder geval. Uh, ja, sorry. Ja, nou, um, ik heb begrepen, Ada, dat je nog iets wil gaan. Jullie hebben, krijgen een poëzieroute. Ja. En dat wilde je heel graag even vertellen. Ja. Um, de poëzieroute die vindt plaats op zondag uh, vanaf half twee. Aanstaande zondag? Uh, volgende week, volgende zondag, week zondag, 2 oktober. En we starten in het Louis-Davids-Carré. Dat is een grote overzicht van 14 uh, uh, kunstenaars. Daar willen we starten. En ik heb een aantal bekende dichters uit Haarlem uh, uh, uh, die met mij uh, meegaan tijdens die tour. Het um, zijn er zes. En uh, vandaar gaan we dus verder door het dorp en we eindigen in de Flying Gallery. Uh, dat staat op de flyer uh, waar we dan uh, te vinden zijn. Oh leuk. En ik hoop dat er heel veel uh, belangstellenden zullen zijn. Want yeah. het, het wordt enorm leuk. Want er zijn twee, zeker twee dichters bij die ook uh, muziek uh, maken. En uh, ja, die zijn echt uh, de moeite waard om... Uh, Bijzonder. Ja. Ja. Reizen, dichters, circus, tijdens ja. kunstkracht 12. Zeker. En Ada, ik heb begrepen, je hebt een, uh, eigenlijk een gedicht gemaakt. Ja. Omdat het gaat stoppen en dat wil je graag nog even aan Zandvoort voorlezen. Ja, ik denk dat het wel een mooie ja. gelegenheid dat denk ik is. Ja, ook. Nou, ga, ga je gang. Voltooid verleden tijd. Nu de stokjes niet meer worden doorgegeven, de inkt in mijn pen verschraalt. Er wordt gezwegen over nieuwbouw, plannen slechts, plannen blijven als continu proces. Nu men diepe kuilen graaft, vervolgens hoog en voller bouwt, zie ik vertrouwde contouren van mijn dorp vervagen. Het is de oude niet meer. We maken ons op voor de toekomst, fronsen, pinken een traan, nemen we weemoedig afscheid. Vertrouwde namen. Gemeenschaphuis busstation en postkantoor op de kale vlakte van mijn jeugd vervagen. Veraf verlangen. We laten ons overvallen met een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd die wordt ingeluid met klinkende hamers. Oh, mooi, dankjewel. Dankjewel. Vrijf dankjewel gedaan. en uh, heel veel uh, succes met alles wat je gaat doen. En sowieso volgende week zondag. Dankjewel. Goed zo. Goed, dan gaan wij gelijk door of gaan we ja. naar een muziekje. Met, uh, wat zullen we doen? Benno. Of willen we zullen we gelijk door? Nee, daar komt ja, Ben Zonneveld we, al aan storm, het ja. stormen. El's, uh, El's. Els mag eerst. Eh. Els mag eerst. Wat met Els Kuiper dan gaan we praten over het dormsomroepersconcours. Um, en ja, haar man Gerard, die, uh, ja, die, die heeft het er heel erg druk mee. Goedemorgen Els. Goedemorgen, ja, goedemorgen. Ja. ja, Gerard heeft het er heel druk mee. Ja, want wat moet hij allemaal doen? Nou, we hadden zojuist de ontvangst van de omroepers. En ze zijn nu um, even een rondje dorp om alvast wat sponsors uh, te bezoeken. Daarna gaan ze naar de HEMA voor een kopje koffie met een punt. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? De inwendige mensen. Precies, en dan gaan ze uh, nog een rondje dorp langs de sponsors, uh, straat Kerkstraat. En tegelijkertijd wordt dan een act gevoerd. Ja, wordt er een roep gedaan voor de sponsors. Leuk. En om half twaalf is de officieel ontvangst bij, uh, bij de burgemeester op het raadhuis. En uh, aansluitend de lunch. En dan om half twee begint het uh, concours. Ja, ja. En wat hebben jullie mooi weer, hè? Geweldig. Ik ben blij met het weer. Ja, ik kan ja. het me voorstellen. Ja. Heel erg blij met het weer. Maar wat moet een dorpsomroeper doen in, tijdens zo'n concours? Uh, tijdens het concours zelf uh, zijn er twee rondes. De eerste ronde is de verplichte roep. Dat is een uh, onderwerp wat ze van de organisatie hebben opgekregen. En nou, daar moeten ze een improvisatie op daar maken? Daar moeten ze een, een roep op maken die maximaal twee minuten mag duren. Oké. Okay. En uh, ja, zo actueel mogelijk en zo leuk mogelijk, maar toch wel dat we weten waar het over gaat. Bijvoorbeeld de Watertoren, het circuit, uh, oh. dat soort onderwerpen. Ik dacht een kreet als is Normaal, man. Nee, nee, die, uh, die hebben we niet. No. Dat wordt in de, de zin? <laughs> en dan uh, de, de tweede ronde is de Vrije Roep. En dat is dan ook maximaal twee minuten per, uh, per roeper. En dat gaat meestal over de plaats waar ze vandaan komen. Ja, natuurlijk. Een, een hoeveel, hoeveel roepers zijn er? Ja, vandaag? Uh, er zouden er veertien zijn, maar er zijn er dertien. Er heeft er één afgelopen donderdag een ongeluk gehad. Dus Ach, dat is wat minder. Oh ja. Ja. Nou. ja, jammer, maar uh, ja, toch hij kan het gelukkig na vertellen. Oh, ik oh, wou uh, zeggen dat. Ja, ja. <laughs> Voordat het erg dramatisch wordt. Nee, nou, wetenschap nee. in ieder geval. Ja, ja we ja. hebben ook een kaart gehaald en uh, iedereen zette vandaag wat op. Nou dus, oh, ja, uh, oh, leuk. Ja, dus jammer, maar uh, ja, dat soort dingen gebeuren. En hoe laat gaat het beginnen? Half twee op het uh, kerkplein. Oké. Okay, dan is de eerste ronde. En dan om um, kwart over twee hebben we een muzikale optreden van uh, Rudolf Kreuger. En um, daarna is uh, de tweede ronde. En de prijsuitreiking staat gepland voor kwart over vier. En uh, ja, jouw man Gerard, gaat die, wordt hij winnaar vandaag? Nou Gerrit heeft het enorm druk gehad met, uh, met het uh, verzorgen van het concours. En uh, er zitten wat kanonnen bij. Uh, oh ja. Qua stemvolume en er zitten erg door de wolgen verfde omroepers bij. Dus het zal een zware strijd worden vandaag. Maar je ja sorry, gewoon. Ik? Nee, geef gewoon. <laughs> ik zit gelijk mee te denken, sorry Ben. Je ja, is een vrouw hè? Ja. En, uh, wat een nou eigen kennis. <laughs> Ik uh, ben blij dat je er zit, Els. Ja. En uh, hè, met al die mannen om ons heen. Wij kunnen dat. Maar uh, die beroeps komen die echt uit het hele land? Of ja. komen die een beetje uit de omgeving? Nee, we hebben de twee uit Zeeland, uh, uit, uh, uit de Filippijnen en uit Nice. We hebben er één uit Zwolle, we hebben er één uit Harderwijk, we hebben er één uit IJlst, Friesland. Wat leuk, ik kom uit Harderwijk. Ja. Bonswart hebben we, Oosterwijk in Brabant, Haghorst in Brabant. Ja, Alfa aan de Maas die heeft dan donderdag een ongeluk gehad en uh, Zandvoort. Wauw. Dus we komen uit het hele land. Yeah. Ja, uniek hoor, hè? Ja. dat kleine dorpje hier. Ja, ja, ja, ja, Want, uh, maar goed, het is elk jaar toch hebben we in Zandvoort ja. een dorpsop. Ja. Ja. Ja. het is nu de dertiende keer. Maar al die andere plaatsen organiseren die dan geen concours? Of, uh... Een hele hoop plaatsen wel. Oh, het is dus eigenlijk dertien keer dat ze uh, ja, de strijd het is met elkaar aanbinden. Of veertien? Tien, elf keer. Uh, ja, ja. Ja. En uh, we hebben nu nog één concours in uh, Hatten. 8 oktober en dat is dan het laatste concours van dit jaar. En dan uh, wordt ook bekend wie de Nederlands kampioen is. Uh... Oh ja, en wie bepaalt dat dan? Uh, nou, ieder concours is er een jury en dan krijgen ze punten toebedeeld. En dat wordt wel het gedurende het hele jaar bijgehouden. Je hebt wel per concours een winnaar. Dus nu is het het, het Noord-Hollands kampioenschap. Dus degene oh ja. die vandaag wint is dan Noord-Hollands kampioen. Maar dat telt wel mee voor het, uh, het landelijke. Uh... En wie zit er in de jury? Vandaag zit uh, in de jury burgemeester Niek Meijer, is de voorzitter, Maaike Koper van Café Koper en Joop van Nes van de Zandvoortskrant. Het is een hele zware jury. Ja. Ja. En ik vergeet trouwens dat we nog twee Belgische omroepers hebben. Oh, wat, wat leuk! leuk. Ja. <laughs> ja. ja, één uit uh, Dadi Zelen en één uit Thames. Uh, die doen wel mee met het concours, maar niet voor het uh, Nederlands kampioenschap. Ja, dat gaat niet echt. Nee. Nee. Nee. Wordt leuk, het een Belgisch-Noord-Hollands concours? Ja. Ja. ja, dat je het wit. hè? Uh, ja. <laughs> leuk. Ja. Nou, heel veel succes. vandaag. Ja. wens je man het ook. Dankjewel. Ja. En ga uh, ja, zo weer naar ze toe. Ja, dus, uh, ja. je bent natuurlijk de mede-organisator. De achtergrond dan? Ja, mijn man heeft een hobby en ik. Uh, en jij de doet de mee? De <laughs> <man de> hobby. <laughs> ja. ja, maar het is leuk, we beginnen het nu te leren na een jaar. Dat ja, je moet we... er helemaal in komen, natuurlijk. Ja, ja het houdt meer in dan uh, dat, dat we dachten, maar het is, uh, het is heel leuk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, en we waren ook erg blij met de handjes die we van Ben en uh, Maike en Theo hebben gekregen, we hebben een hele hoop samen gedaan. Uh, ja, het is erg fijn. Het is voor ons de eerste keer. Dus, ja. uh... Nou, met elkaar komen we er wel. Ja, hm? Heel veel succes. Ja. een Hele mooie dag. Dankjewel. Goed. Dankjewel. Nou, dan gelijk door naar Ben Sonneveld. Want ja, naast het dorpsomroeperconcours hebben we natuurlijk de Chantikoren uh, dit weekend. Goedemorgen Ben Goedemorgen, Goedemorgen. Ja ja um, het, is, is dat uh, Bijt het elkaar Ben Of wordt het tegelijkertijd opgetreden Of is het uh, Chantikoren vanavond Nee het, het bijt elkaar totaal niet En uh, zelfs in de voorgaande jaren Hebben wij een, uh, toch, toch een samenwerking gedaan Met, uh, met de dorpsomroepers En uh, de Chantikoren Omdat het altijd vast in hetzelfde weekend is Het laatste weekend van september Een aantal jaar geleden hebben we ook gevraagd Of de babbelwagen daarin wilden meedoen uh, Omdat wij het wel leuk vonden om s'avonds voor degenen die blijven hangen, er blijven dorpsomroepers hangen er komen al shantykoren die blijven hier overnachten en ook voor de Zandvoorters een, een soort nostalgisch weekend uh, te verzinnen mm. met dorpsomroepers, met een diavoorstelling voorstelling van de babbelwagen en de shantykoren nou, vanavond om uh, half negen op het kerkplein staat een groot scherm en daar gaat de babbelwagen met Ton Drommel en Marcel Meijer gaan daar een, een, een presentatie geven over hoogvliegers in Zandvoort Het gaat over gebouwen die uh, verbouwd zijn. En wat eigenlijk de plannen daarmee waren. Dus uh, ik moet je voorstellen... ja um, nou, die de waren water... er zat, hè? Die waren er zat, <lacht> <zout. lacht> Dus ik ben ook zeer benieuwd welke gebouwen hij uitgekozen heeft. Want het is altijd weer een verrassing. Ja, ja. En het leuke uh, van Marcel Meijer en Ton Dronde is het verhaal. Uh, die mannen kijken naar een foto... en uh, verzinnen er acuut het ware verhaal. bij. En dat is nog leuker. Eh, zeg dat nog eens. Ze verzinnen het ware ja, verhaal. Ja. Dat vind ik knap. Hoe doe je dat? Maar dat doen ze <lacht> ook. <lacht> en dat is nog leuker. Als er iemand in de zaal zit die... Uh, daar een aanvulling Of uh, vindt dat het verhaal niet waar is Dan staat hij op en dan krijgt hij gewoon de tijd Om dat, om dat verhaal te vertellen oh, Oké, okay. ja, ja, ja, ja. Dus het is het echt een, een, een hele leuke avond Vanavond om half negen Dan op het, uh, op het kerkplein Als je op het terras zit van Café Koper Kijk je recht op het scherm ja, En dan, uh, dan moet dat weer afgebroken worden Want we hebben natuurlijk een steiger geleend En die moet weer terug vanavond ja. Dus daarna breken we alles weer af En uh, morgen om acht uur ...wordt het podium opgebouwd. Hierbij een oproep aan Gijs de Rode. Hij moet op tijd komen morgen. Uh, dan bouwen we het podium op. Dan gaan wij met z'n allen naar uh, Nieuw Unicum... ...waar de ontvangst is van alle koren. Er komen 312 uh, zangers en zangeressen. Zo. Die ontvangen wij uh, op de Brink, zoals het heet. En op de Brink begint het eerste optreden. Dat is eigenlijk uh, ook de opening van, het, uh, van, de, van de hele dag. De Weesbetrekvaartmannen openen ...die openen het, uh, het Festival, zo te zeggen, ...met een optreden. Dan uh, verhuizen we met z'n allen naar het Ratersplein. Daar opent Gertone, de wethouder van cultuur en sport enzovoort. Het Zandvoort Centrum uh, Festival, dat is om 12 uur. En dan verdelen de koren zich over de vijf uh, podia in de Haldenstraat, bij Lauren Hardy, uh, bij Café Alex op het Gasthuisplein, Café Koper op het Kerkplein. Take 5 van C is, is, is erbij en Jenks. Dat zijn de plekken waar uh, gespeeld wordt. Vandaag wordt de flyer uitgedeeld. Dus mensen die uh, willen kijken waar welk koor optreedt, kunnen dat uh, zien. Vroeger trad elk koor op op elk podium. Dat is niet meer omdat ze zelf aangegeven hebben, we willen wat langer uh, spelen. Ja, dan kom ik dus in de knoop met de, met de planning. Ja. Dus een koor speelt op drie podia. Dus er blijven er twee die dus anders gemixt zijn. Ik, ik zal even wat namen noemen, want het is wel hartstikke leuk als je dat, uh, dat al ja, die hoort. die een hele speciale naam he, van ja, die koren. Ja, dat is en... echt on, ongelooflijk. Ja. Uh, bijvoorbeeld Droger kan niet. Ja. <laughs> wees per mannen. Nou, dat is wel uh, de, de wees per ja. Daar hadden mannen die ja. trokken aan die schuit. Dan heb je het Staande Tuig. Ja, ook mooi. Ja. De Vlaardingse Muiters. En dan helemaal uit uh, Friesland aan Lagerwal. Kan je wat bij afvragen. Ja. VOC. dulle griet nou, dat is een, een, een, een, een iets heel bijzonders. Ze zijn maar met z'n 16e, maar het is een act waar je eigenlijk niet omheen kan. Is dat lopen. weinig dan? 16 16 uh, is weinig, want het, oh. het varieert tussen de 16 en de 40. Het grootste Zo. is 40. En dat is dan het andere damescore: dat is Zootje Vis. <laughs> <laughs> dus an, an, de naam alleen al. Het, ja. Ja, die komen uit Harderwijk. Uh, Zootje Vis <laughs> komt volgens mij uit Enkhuizen. Oh, Enkhuizen. Ja, daar hebben ze ook vis hoor. Ja, ja, ja, ja. Daar, hebben ze, daar hebben ze ook vis. Dus, ja. dus je ziet, ja, en natuurlijk het gemengde Sandfords-Koperanschandel, dat doet ook mee. Ook, die hoort bij de basis maar ja, Je moet dus eigenlijk wel een beetje gaan kijken Wat je, uh, wat je leuk vindt nou, Er zijn natuurlijk nieuwkomers en oudkomers ja. en, uh, Daar zijn bijvoorbeeld het VOC in Staande tuigen, dat zijn uh, Lui. Die, die gewoon die horen erbij, die komen ook elk jaar De zilk is nieuw De en muiter zijn nieuw De lager Wal is nieuw En de droge kanjes is nieuw Je moet ook wisselen en, uh, ja, Het zijn allemaal uh, klinkende namen en goede koren ja. Hoe kom je aan die koren? Nou, dat uh, is een beetje het werk van uh, Theo Verburg, die, uh, die, die struint dat af. En het grappige is ook dat je een aantal jaren geleden moest je ook een soort van gaan zoeken. En dat is booming business, business geworden. Als je nu uh, chanticore.nl intikt, dan krijg je een website helemaal vol met, uh, met koren. Zo, wat ja, leuk. Daar zit natuurlijk een, een, een kaartje aan. Uh, als je een koren uit, uit, uit Friesland laat komen, kost dat meer geld. Als, Jou. Uh, en dat hangt van je subsidie af. Dus wij moeten daarmee schipperen gewoon. Ja, ja, ja. Nou, dat wordt dus een, een geweldig weekend. Nou, leuk, Betty zit al helemaal te stralen naast me. Die, ja, die, die, komt, die komt er trouwens niet af hoor. Ja. <laughs> <laughs> ja, het is mooi weer hè, dat moet je wel toch? Betty gaat meezingen. Want <laughs> dat mag ook hè, Ben, een meezingen. Nou, ja, dat staat er ook, uh, komt en zing mee. Ja. Oh, komt en zing Hoort mee. en zegt voort. Hè? Dat zijn, ja, de, ja. De, de, voor vandaag is de dorpsomroepers, hoort, zegt het voort. Vanavond, Babbelwagen, komt dat zien. En zondag, zing mee. Nou, vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel voor jullie komst naar Hotel Hoogland. En Heel fijn weekend Ja, met alles. Ja, jullie ook. Kom en uh, ja. kijk. Zie en zing mee. Ja precies. Dankjewel. <laughs> Goed, dan gaan wij naar muziek Betty. Ja, wij gaan naar Paul de Leeuw en Willeke Betty met Gebabbel. Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer. Alweer gepraat. Nog meer gepraat, alleen gepraat Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen Alleen gepraat Maar jij bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis Je volst gepraat, zinvol gepraat Dat snel vergaat Waarin ik nooit op kan houden met lezen Jij, Zo jij bent gisteren, je bent morgen en altijd Altijd mijn enige waarheid maar het is voorbij, de tijd van in de wind, waar niemand ze Jij, jij bent als de wind die de violen laat zingen en het parfum van de rozen ver met zich meedraagt. Karamel, bombo en chocolade. Soms begrijp ik je niet, weet je dat? Maar <laughs> hoeven niet voor mij, had daar Ik wil een man, ik wil een man Telkens weer Je hoofd weer op mijn schouders Dag oude huis En verder Het Dit is mijn lot, mijn stemming Om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is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 Houd geen mensje meer tegen Maar ik zit enkel en alleen Om stil te verleven Jij bent voor mij de enige muziek die de maan in de duinen laat dansen. Karamel, bonbon en chocola Oh, ik bouw het liefst een muurtje om je heen Hoeven niet voor mij Laat daar maar Nog één woord, nog één woordje maar Gebabbel, gebabbel, gebabbel Morgen ben ik jouw praat Gebabbel, gebabbel, gebabbel Vriendje, mag ik even met je praten? Gebabbel, gebabbel, gebabbel Jij en ik op de PSV-tribune Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel Alleen maar gebabbel En verder ging ten u Heel met ik en er wel veel als u Boos bijvoorbeeld, gebabbel, gebabbel, gebabbel. Ben ik net zo dik als toen? Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Ik wil jouw echo zijn. Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. Alleen maar gebabbel. En nu verder heten. Oh, fijn gevoel, Wil. Bedankt. <laughs> ik kiep het naal op. Nou, <laughs> naal nou op. De en dat doen we ook tijdens Goedemorgen Zandvoort hier live in hoogte Hotel Hoogland en we gaan verder met Hubert Habbers. Hij is van Sportsurfers Heemstede Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Hu Hubert. Um, even in het kort. Wat, uh, wat is Sportsurfers Even kijken. Zandvoort Heemstede. Heemstede Zandvoort. Heemstede Zandvoort. Ja. Uh, Sportservice Heemstede Zandvoort is eigenlijk onderdeel van Sportsurfers Noord-Holland. En de Service Noord-Holland voert het sportbeleid van uh, bijna alle gemeentes in Noord-Holland uit. Uh, Heemstelde Zandvoort uh, spreekt voor zich. Wij uh, doen het sportbeleid met z'n tweeën, uh, mijn collega Stefan van der Pool en ik. En, en voor en de gemeente is We Zandvoort. En doet niet mee, begrijp ik hem. Niet met ons, nee. Oh, die hebben een eigen club. Ja. Oh, nou, dat is ook goed. Um, goed, die zullen jullie richten eigenlijk op, die, uh, op een stukje sport uh, en dan alleen gericht op de jeugd? Uh, nee hoor, we doen uh, sportstimuleringsprojecten over het algemeen. En dat nee, nou. is dan, uh, ja. Volgens nodig? mij is dat wel wat voor jou. Oh ja, waarom? Nou, volgens nou ja, dat mij is heb niet jij een horrorig. bewegingsallergie, dus ik dacht, nou... Ja, precies. Nee, Sorry nee, mensen. Ik heb een tuin. Ja, okay. en, nou, dat, doen we, nou, dat doen we eigenlijk voor van jong tot ouders, vanaf de okay. middelbare school, maar ook voor uh, 55-plussers bijvoorbeeld. Ja, goed, um, we hebben het vandaag over de jeugd -project. Ja. Dat gaat weer beginnen. Klopt. Uh, het, is al, het is al begonnen. Het is al begonnen. Ja. Leg eens uit. Wat, wat, wat, wat behelst het allemaal? Ja, dat is dus een van die sportstimuleersprojecten. Dat is voor de doelgroepen basisonderwijs. En dan specifiek voor de groepen 5 tot en met 8. En de jeugdverpak is eigenlijk een soort kennismakingsproject. Dus ze kunnen... Uh, uh, vier kennismakingslessen volgen in een tak van sport En dat doen ze dan bij de vereniging Zodat ze ook gewoon op die locatie echt uh, kennis kunnen maken En uh, daarna hopen we natuurlijk uh, ja, Dat ze bijvoorbeeld lid kunnen worden bij de sportvereniging Ja Dus het is uh, ja, inderdaad die stimulering Van maak kennis met een sport En uh, ja. uh, misschien is het wat voor je Precies, dat is eigenlijk uh, de bedoeling dus Dat ze met zoveel mogelijk sporten kennis kunnen maken Dat ze uh, ja, de sport kunnen kiezen die het beste bij hen past Zodat de kans dat ze uh, later later het afhaken uh, Zo klein mogelijk wordt Ja en uh, welke sporters zijn populair? Uh, ja, dat zijn uh, toevallig ook de sporten die we dit, uh, de komende blokken hebben. Dat is uh, skiën en snowboarden. Nou, dat uh, oh, dat moet je nog even wachten. We... Nou ja, we doen dat de indoor in uh, Hoofddorp. Oké. Okay. Dus, uh, het gebeurt niet heel vaak dat we buiten dezelfde gaan, maar het is natuurlijk een uh, speciale activiteit. Nou, hetzelfde geld voor schaatsen. Daarvoor moet je naar Haarlem Daar gaan we voor naar Haarlem ja. ja. En uh, dan reserveren we ook altijd voor meerdere uren de ijsbaan uh, zodat iedereen, uh, ja, het zijn vaak honderd kinderen wel die, uh, die kennis willen maken Oh ja ja Wat ja, oh, ja. leuk ja. Ja. En, uh, ja, dus De wintersporten zijn heel, zijn heel populair uh, ja. Dat is ook merkwaardig eigenlijk ja, dat, hè, dat, dat doe je niet zo vaak natuurlijk. Dus. Nee. Ja, ja dat gewoon, weet je als je nooit op wintersport gaat en dan is het wel leuker dat je het een keer kan ja. kijken hoe het ja, is. Ja, dat oh? is misschien goed en om te stellen. En schaatsen, vertellen. ja, dat deden we vroeger allemaal, maar tegenwoordig is er niet zo vaak meer ijs, dus dan... Ja, ja. Is dat is ook voor leuk. de mensen met een wat lager budget, zeg maar. Ja? Voor vijf euro kun je aan vier, vier kennismakerslessen volgaan ja, ja, ja. van dezelfde sport. Dus. Waarom, waarom vier lessen? Ja, dan kunnen we wat dieper op de sport ingaan. Zeg maar. Vaak uh, proberen we de vakleerkrachten lichamelijk opvoeding zover te krijgen dat ze in de les al aandacht geven aan zo'n sport. Dat de kinderen al een beetje voorbereid uh, basiskennis hebben. En dan, ja, dan kunnen ze gewoon echt uh, goed kennis maken met zo'n sport. Dat het niet alleen in clinics, maar ook gewoon uh, wat verder gaat. En hoe lang ga je dan, uh, zeg maar, als ze die sport doen? Is het een uur? Of, uh... Ja, of een over het algemeen is dat een uur. Een uur, oké. Okay. Sommige intensievere sporten kunnen iets korter. En dat ik heb begrepen slagen. dat blok 1 ook al helemaal vol zit. Ja, blok 1 uh, is de inschrijving inmiddels gesloten. Waarin hebben wij uh, wedstrijdzwemmen. Nou, dat is een hele verrassende activiteit eigenlijk. En dat ja. is van 25 inschrijvingen. Nou, dat is dus voor zo'n vereniging natuurlijk uh, geweldig. Wat leuk zeg. Ja. En Tumbling. Dat Wat is, is dat? Uh, ja, um, dat uh, organiseert OSS. Dat is eigenlijk uh, turnen, maar dan op zo'n uh, springmat zeg maar. Oh, ja, een hele lange, opblaasbare ja. mat. En ja, dan kan je allerlei ac acrobatische oefeningen ook doen. Ja, Wat ja. leuk zeg! Hebben we hebben 16 kinderen en dan hebben we nog, uh, toch nog een balsport, hockey. Nou, die zitten eigenlijk elk jaar wel in. Gewoon een enthousiaste vereniging en een leuke sport. Daar hebben we ook uh, bijna 20 kinderen, dus uh, daar zijn we eigenlijk uh, dik tevreden mee. Omdat we eigenlijk heel weinig tijd hadden om te promoten. Omdat, uh, ja, het is uh, heel kort op het, uh, de start van het schooljaar. Dus. En hoe gaat het nu verder? Want dit, is, dit blok 1 is al begonnen, heb je ja. gezegd. En dat zit ook al vol. Ja. Dan komt zometeen natuurlijk blok 2. Ja, we zijn... tussen alle vakanties hebben we een blok. Dus we hebben oh, vier okay. blokken in totaal. En kunnen de, hoe kunnen de kinderen zich daar... Ja, wordt het op school bekendgemaakt? Ja. Kunnen ze dat via school doen, opgeven? We zijn uh, weer teruggegaan naar de oude methode. Dus dat we via de scholen alle ouders een brief meegeven. Uh, en dan kunnen ze vervolgens op sportservice heen, kunnen ze inschrijven. Het gaat eigenlijk allemaal digitaal, ze uh, kunnen eenmalig registreren, nou, of bijna 500 ouders hebben dat gedaan en dan kunnen ze volgende blokken kunnen ze gewoon steeds inloggen en uh, sport naar keuze kiezen en uh, ook digitaal de machtiging afgeven en de indelen gaat allemaal digitaal. Dan krijgen ze een deelnamebrief en dan uh, kunnen ze zich melden bij de vereniging. Leuk hoor, dat ja. is een geweldig initiatief. En wat ja. heb je voor sporten in blok 2, ik ben wel even ja, benieuwd naar. In blok 2 is de inschrijving nu geopend en die duurt nog tot en met de week 45. En daarin gaan we skiën, snowboarden, uh, schaatsen en hardlopen. En dat is dan ter voorbereiding op de oh Ja. Het is ook uh, in eerste instantie hier in de sporthal. Want oh, doen de Omdat kinderen natuurlijk ook koud is aan mee. Is ja, ja leuk. Ja. Dus dat wordt een blok met heel veel deelnames, uh, ben ik bang. Ik geloof dat we nu al uh, op 100 kinderen staan. Oh, wat sport voor het hardlopen. Lijf voor alle. Alles bij bij alles elkaar. Bij elkaar. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een heel aantrekkelijk blok. Ja, toch? Zeker, dus Hoe leuk zeker. is dat niet dat je voor 5 euro vier keer kan gaan snowboarden ja, om het nou te gaan leren? Ja. ja, geweldig. Ik geloof dat skiën en snowboarden wel 7,50 euro zijn. dat het een dure sport Ichi. is ook voor ja. ons. Normaal werken we natuurlijk met verenigingen ja. samen. En uh, het geld wat de kinderen aan ons betalen gaat dan ook rechtstreeks door naar de verenigingen, zodat dus ik die een uh, steekje in de rug hebben. Ja. Maar dit zijn sporten waar wij natuurlijk gewoon. Uh, docenten van moeten huren en banken voor moeten huren, dus graag ja. nou, van er iets meer voor. Echt heel erg leuk. Ja. En um, nu vertelde je hem net je wilde nog iets vertellen. Ja, we hebben ook uh, brede schoolactiviteiten. En dat is uh, ook na school, maar dan op de school. We hebben in Zand voor drie brede scholen. Dat zijn de Golfscholen, de Blauwe tram en de Oranje Nassau School. En die hebben uh, in het kader van de brede school na school sportaanbod. En dat is gewoon op, de, op het speelplein of in de rimzaal bij Slechtweer. En daar hebben we drie activiteiten voor waar nog voor kan worden ingeschreven. Dat zijn dan Panna Knockout. Dus dat is eigenlijk gewoon straatvoetbal waar je allerlei trucjes krijgt aangeleerd. Daar gaan we ook wedstrijdjes doen 1 tegen 1. En als de parna wil zeggen dat als je iemand door de benen speelt, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Oké. Okay. Oh. <laughs> en de meeste straatvoetballers worden toch de beste profvoetballers. Zo is dat. Dus ja, we uh... hebben een mooie, mooie voetbalkooi hier aan de Vondelaan, dus die kan geoefend worden. Oh, leuk. Ja, ja. en daar willen we eigenlijk uh, een afsluitend toernooi ook in zandvoort houden. Dus het wordt mm. wel een groot evenement. Uh, daarnaast hebben we nog een sport- en spelinstuif, waar we uh, allerlei soorten sporten kunnen gaan doen. En we hebben nog Striedens. En de nieuwe docent van Studio 118 uh, zal die lessen dan verzorgen op de scholen. En de brede school is verdeeld over drie periodes. En Elke periode komen alle doelgroepen aan bod. Dus groep 1 tot en met 3, groep 4, 5, 6 en groep 7, 8. En die volgen allemaal een andere sport. En zo roleren we zeg maar de sporten en de groepen uh, gedurende het jaar. Leuk hoor! Ja. Hey? Zeker, ja, ja. Vind ik echt, dat, uh, helemaal goed um, En ik denk van ja, Ik zal me eigenlijk af te vragen van, uh, Met, met zo'n groot aanbod aan sporten Dat uh, Ze zeggen wel eens, kinderen bewegen te weinig Maar uh, dat kan ik me nauwelijks voorstellen nou, nu, Ik vind dit echt geweldig Want kinderen zitten ja. toch wel heel veel achter de computer En zo tegenwoordig ja. en, uh, en je merkt dat de kinderen heel enthousiast zijn het is ook uh, goed voor hun geest, ja. toch? En het is Lekker gewoon de kunst bereken. om ze te bereiken vooral. Ja. Ja. Want de kinderen die willen wel ja. ook, uh, ook de ouders uh, proberen het natuurlijk te bereiken joh. ja Schrijf ze vooral in. Ja. En, het is hartstikke leuk. Dus. Helemaal leuk. Ja. En dat gaat natuurlijk allemaal, dat de brede school gaat natuurlijk ook via de scholen. Ja, klopt. Dus, uh, Daar staan de scholen allemaal. Dus ik achter. weet niet of je nog wat kwijt wil, qua als mensen het via school niet meer weten, hoe ze je ja. anders kunnen bereiken. Ja, via sportservice zandvoortnl Daar staan ook uh, alle contactgegevens. Ik uh, kan ook een telefoonnummer noemen, heeft het wel. dat is uh, 023 574 0116. Ja, en op onze website staat, daar, staat alle informatie over alle projecten die we draaien, van jong tot oud. Dus. Nou, dankjewel. Okay. Heel veel succes. Goed, dankjewel uh, Hubert Habers, al van de sportsurfers uh, Heemstede uh, Zandvoort. En Betty, het volgende ja, muziekje. Ja, er zat geen vechtsport bij, maar oh. het wordt Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Ja. <laughs> zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. Dit was geen Kung Fu Fighting, even een ander nummer en and de beat goes on. En aan tafel bij ons zit Els Bruins. Goedemorgen Els. Goedemorgen. Els is activiteitenbegeleidster bij Ook Samen. Ja. Els vertel eens, wie ben je? Um, wie ik ben? Ik ben uh, oorsprong ziekenverzorgende, helaas afgekeurd, stukje van mijn rug. Um, ik uh, ben toen Heel blij uh, kwam ik een advertentie tegen van het Pluspunt. Daar kwam ik te werken als balicoördinator. Um, er was sprake binnen de gemeente en andere um, partners over uh, dat de, de, de, de AB, AWBZ is veranderd. Dus er vielen heel veel senioren buiten de boot. Die kregen geen dagbesteding meer, omdat het uh, begeleiding en activerende. Uh, deel dat viel er buiten. Nou, Zandvoort heeft relatief heel veel senioren binnen de grenzen. En daar vielen dus een 45 mensen buiten de boot die dus ja eigenlijk uh, min of meer achter de graniums konden blijven zitten. Dat is ook niet de bedoeling, want uh, dat werkt lichamelijk en geestelijk gaat iemand er heel veel door achteruit. Want Je sociale netwerken wordt kleiner, je verliest mensen in je omgeving, het is minder makkelijk om contacten te onderhouden. Dus de gemeente en uh, nog een aantal partners hebben besloten dat we daar wat aan gingen doen en daar is ook samen uit voortgekomen. En ook, ook? Waar staat dat voor? OOK. OOK? Ook Zandvoort. Dat is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de KEI, Zorgcontact, RIBW, Nieuw Unicum en Pluspunt. Doe maar. En dat is, ja. Ja, ja, dat is heel breed. En dat is voor alle inwoners in Zandvoort die behoefte hebben aan steun in... Um, uh, uh, Doordat ze ziek zijn of hulpbehoevend zijn. of. nou ja, noem maar op. Hè. Je kan van alles bedenken. En daar is het Steunpunt ook Zandvoort voor opgericht. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld uh, de Toon Hermans groep. Dat komt voort uit de vraag van Zandvoortse inwoners. Dat is dus een, een steungroep voor. Kanker, ex-kankerpatiënten. We hebben de Alzheimer café, uh, Nou ja, en zo nog een aantal dingen. Uh, ...die daar ook weer voort uit themadagen uh, uh, organiseren. Uh, bijvoorbeeld een budgetcursus voor mensen die daar weer steun in nodig hebben. Dus het is heel breed. Iedereen die ook maar op wat voor manier steun nodig heeft... ...kan kijken bij ook Zandvoort of ze daar terecht kunnen om daar... Um, ...ja, toch het, dat mensen wat voor ze kunnen doen. Al hè, Een praatgroep dat is natuurlijk vreselijk belangrijk als je kanker hebt gehad... of nog hebt. Ik bedoel, en je hebt daar met lotgenoten, de Alzheimergroep, noem maar op. Het is een enorme steun voor ze. Ja, dat kan heel goed voorstellen. Ja, ja, ja. ja. en daar komen ook weer dingen uit voort, zoals de Verwendag voor oh, ja. ex-kankerpatiënten, ja. die nu wordt georganiseerd. En uh, zwemmen bij Nieuw Unicum, uh, noem maar op. Het is echt heel breed. Dus van het een komt het ander. Van het een komt het ander. En dat is wel heel mooi, want nu dat eenmaal begint te groeien... ...wordt er ook meer over gesproken binnen Zandvoort. Dus de hulpvraag komt ook naar voren. En dat is natuurlijk de bedoeling, want daar kan je op inspelen. Ja. En welke hulpvragen krijgen jullie? Um, dat is echt van alles. Bijvoorbeeld ook de, de Toon Hermans groep... ...waar we dus toestemming voor hebben gekregen... ...om de naam Toon Hermans mm -hmm. voor te vragen. Maar ook dus ook samen... De, de Alzheimer, de budgetcursus, die loopt behoorlijk goed. Ja, eigenlijk alles wel. En de budgetcursus dus? Of een goed... Dan leer je uh, omgaan met je, uh, je leert een begroting te maken, uh, je, je balans dus uh, uh, op orde te maken. Wat kan je uitgeven, wat niet? Wat zou je anders kunnen doen? ja. Dus eigenlijk de, de uitgaven op de inkomsten uh, Op een rij afstemmen. zetten ja. en afstemmen, ja. ja. Zodat je niet verder in de problemen komt. Precies, ja. En beter, voorkomen is beter dan, dan genezen. Ja. dat je er tot zo in Precies. zit. ja en, zeker met geld. Uh, ja, ja, en daarnaast hebben wij natuurlijk ook nog de diverse spreekuren. En dat is van de KEI, uh, de wijkagent... Context zit op vrijdagochtend bij ons en uh, de voedselbank zit bij ons. Uh, ja, en dat zijn toch allemaal dingen dat je ziet van het is zo hard. Nou, jammer genoeg. Ja, is er veel leed in Zandvoort? Maar ja, ja, toch wel. Ik denk dat er heel veel verborgen is. Nog steeds. Nog steeds. Hm. Ja, ik moet wel zeggen dat de drempel gelukkig wel steeds lager wordt, want dat ik ben ook nog zoveel dagen baliecoördinator, dus ik zie natuurlijk ook eh, bijvoorbeeld de context dat het gewoon steeds drukker wordt en ze moet echt op paal en perk stellen aan het aantal klanten die ze, als cliënten die ze kan behandelen. Oh. Dus eh, ja. En mensen gaan nu ook eerder, is, heb ik het gevoel, hè, dat signaleer ik, dat mensen nu toch wat eerder ook daar naartoe stappen. En niet meer wachten tot het water aan de lippen staat. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar kan, kunnen de hulpverleners het dan nog wel aan bij Oaks uh, Ook samen? Uh, ook samen is apart. Omdat je zegt van het wordt, het wordt uh, zoveel drukker. Ook samen is natuurlijk een onderdeel van ook Zandvoort. Okay. En uh, uh, ja. ja, daar wordt toch wel op ingespeeld. En er wordt toch wel gekeken of er een uitbreiding is van. En dat doet context moet dat natuurlijk zelf doen. Maar wij geven wel de gelegenheid om die ruimte bij ons uh, uh, te gebruiken zodat ze het spreekuur ook uh, bij ons kunnen houden. Ja, ja, ja. Maar jullie hebben, wat ik gelezen heb, ook, uh, ook samen. Ja. Want ik moet even, en ook dat Zandvoort is, ook ja, samen, ook samen. Ook samen is, is een onderdeel, onderdeel van, van Zandvoort. ook Zandvoort. En ook samen, die doet is, allerlei uh, activiteiten. Ook samen is uh, echt voor de senioren, voor de... Uh, Gezonde senioren, laat ik maar zeggen, wiens uh, netwerk gewoon heel erg klein is geworden, door wat veroorzaakt dan ook. Uh, um, uh, het zijn in de regel allemaal die, ik, uh, die bij mij komen, mobiele mensen, maar ze vinden het toch wat moeilijker om ergens alleen op af te stappen. En we hebben dus elke donderdag hebben wij een, een dagbesteding of een, een samen zijn. En we hebben één zondag in de maand... De eerste zondag van de maand hebben we ook. En die zondag zijn we in april begonnen met zes mensen. En dan heb ik het nu 23. Doe maar. Zo. En, ja, en die behoefte vooral in het weekend is merkbaar heel erg groot. Dus wij zijn nu bezig om te kijken of we een tweede zondag kunnen doen. Daar heb ik dus nu al uh, zes uh, uh, cliënten voor die dat graag zouden willen... En ook is de vraag om de, de groep niet te groot te laten worden. Ja, ja, ja. We zijn nu met, met 21 mensen waarvan er soms twee of drie niet kunnen. En daardoor krijg je toch een wat intiemer En wat geheel. doe je dan op die zondag? Wat wij doen, um, dat is eigenlijk door de mensen zelf in te vullen... Ik bied aan, ik bied spellen aan en dat is van klaverjassen tot rummycup, eh, noem maar op. Maar ik heb ook eh, woordquizzen. Uh, woordreigers. Dan heb je hier een woord en daar een woord. Hier tussen moet een woord komen. En dat moet dan weer verbinden met het eerste woord of met het derde woord. Dus mm. ja, meer iets van een hersengymnastiek. Um, we hebben een heel project gedaan. En dat is, we hebben een patio. En daar staan tafels en stoelen gemaakt door de werkplaats van Nieuw Unicum. Want wij besteden dat ook aan elkaar uit. Hè, in je samenwerkingsverband. En die hebben we, één ...hebben we het logo van ook... Op ...in mozaïek gemaakt... ...leuk... Ja, en dat, uh, ...ja, sommige mensen vinden dat helemaal niks... ...en die worden gek van die stukjes... <laughs> ...en ik heb een stuk of zes mensen... ...die vinden het helemaal geweldig... ...en die zijn de hele dag bezig... ...om die stukjes en vooral die tegels natuurlijk stuk te slaan... ...dat is het al allerleukste... Uh, we gaan, uh, 2 oktober gaan we uh, zeepjes maken. Ja. En daar ook van die deur, van die kasthangers Of wat ja. je erin kan met lekkere geurende zeepjes. Uh, we maken kransen. Ik heb daar ook foto's van. Ja, want van. je hebt een uh, fotoboekje bij. Ja. Dat hebben wij al even bekeken. Dat kan u thuis natuurlijk niet zien. Maar als je dat ziet, dat fotoboekje, dan uh, zie je echt uh, heel veel gezelligheid. Ja. Heel veel leuke ja. dingen die er gemaakt worden. Ja. Ja. En ik denk dat vooral voor de mensen gewoon de gezelligheid met elkaar. Wat jullie dus ook... Centraal. Ja. Want en ik weet dat de zondag voor heel veel mensen. Is als je een alleen een bent. Het is gewoon echt een roddag. heel vervelende dag. Ja. Is. Ja. <laughs> nee, maar laten we eerlijk zijn. Ja. En vooral we gaan de winter in. Ja, ja, dat is lastig. Dus het wordt straks koud. Korte en het dagen. gaat regenen. Het wordt ja. vroeg donker. Minder evenementen in Zandvoort. Ja. ja. En ik bedoel. Dat is toch vreselijk als je ja. dan in je eentje zit. Maar ik bedoel, want Tom Hendricks heeft een heel mooi artikel geschreven in de krant. Het vergt inderdaad wel moed om, te gaan. om die telefoon op te pakken ja, en, te en je op te geven voor zo'n dag. Ja. Want wie zit er ken ja. ik iemand ja. uh, als ik nou Kijk niemand ken uh, uh, wat dan, dan zit ik daar in mijn eentje ja. uh, dat is gewoon eng, die, druppel, uh, die, die drempel is gewoon heel erg hoog nou, ik uh, uh, ontvang iedereen persoonlijk, stel ze op hun gemak en als ze eenmaal geweest zijn, willen ze gewoon blijven. Maar als er, is, er zijn ook mensen die uh, misschien gewoon eens vrijblijvend hebben. Ja. En daar hebben jullie een open dag voor georganiseerd. 6 oktober ja. is daar een, een open dag. Meld, uh, uh, la, meld u alstublieft een paar dagen eerder aan. Zodat ik ook kan zorgen dat er een warme maaltijd is. Oh, en, je kan mee eten. Ik heb... Ja, Nope. Ja, dat is de eerste kennismakingsdag, die is, uh, dan zijn de mensen mijn gast, eten ook gewoon mee, doen met van alles mee, en daarna kan diegene besluiten van, nou, dit wil ik blijven doen, of, nou, het is toch niks voor mij. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zegt, maar, oké. Okay. Maar dat is dus donderdag 6 oktober ja. van 10 tot 4 en dat is in het pluspunt. In het pluspunt, okay. ja. En ja. Uh, dan kan de belbus gebeld worden of de OV-taxi. En wat ik nog heel belangrijk vind om te benoemen... Wees niet bang dat iemand betutteld wordt of uh, absoluut niet. Het zijn volwassen mensen met een hele hoop levenservaring waar ik nog steeds van leer... En iedereen kan dus zelf zijn dag indelen en iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil. En heren, laat u niet kennen, maar kom nou eens een keertje kijken. Ja, Els. We hebben een heel mooi, mooi, aan We hebben een heel mooi biljart staan oh, en ja. ook activiteiten die de heren ook absoluut leuk zullen vinden. Nou. Els, je enthousiasme is geweldig. Nou, ja, ja. het is ook mijn hart en mijn ziel ja, weer, ik, dus het, uh, ja, ik zie het ja, aan ja, je. Ja. Ja. ik wens je heel veel succes en ik hoop dat er ook heel veel mannen komen en dat je weer heel veel eenzame mensen toch uh, een beetje gaat helpen mooi, want dan kunnen we gaan uitbreiden en dat is alles wat we willen dat iedereen gewoon één dag al is het één dag in de maand gewoon een hele een leuke dag, dag hebben Dankjewel nou, er voor je er komst. Oké, okay, nou, graag Oké. Okay. Uh, dan straks na 11 uur gaan we het hebben over de algemeen plaatselijke verordening. Over kunstkracht 12. En tenslotte uh, gaan we het hebben over de activiteiten in de waterleidingduinen. Tenslotte nog muziek, Betty. Ja, yeah, copy me Rebel met Make Me Smile. Graag tot straks. You've done it all.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 No, no.